Dit is Juri Stubinitski met het NOS Journaal. 71 jaar geleden honderden mensen om het leven en raakten zo'n 80.000 Rotterdammers dakloos. Burgemeester Abutaleb legt verschillende kranten in Rotterdam. Onder meer op plein 1940 bij het monument De Verwoeste Stad. Ook is er vanavond een wandeltocht langs de brandgrens die met lampjes het gebied markeert dat in de Tweede Wereldoorlog in vlammen opging. Duitsland moet het tekort aan vakkrachten opvangen door in de komende 15 jaar 2 miljoen vaklieden uit het buitenland toe te laten. Dat heeft voorzitter Wiese van het Landelijk Arbeidsbureau gezegd in een interview met de krant Die Welt. Wiese denkt dat er in 2015 een tekort aan vakmensen is van 6 aan 7 miljoen. Hij gaat ervan uit dat hooguit de helft van dat tekort door Duits personeel kan worden ingevuld. Ook zullen ondernemers besluiten hun bedrijf naar landen te verplaatsen waar wel genoeg vakkrachten zijn, zegt Wiese. De Syrische autoriteiten zeggen dat het leger zich geleidelijk terugtrekt uit een aantal steden. De militairen zouden al weg zijn uit de zuidelijke stad Daraha en bezig zijn met het verlaten van de kuststad Banias. Betogers eisen al weken het vertrek van president Assad. Gisteren werden bij demonstraties zeker zes betogers gedood. Automobilisten zijn rustiger gaan rijden sinds de komst van de digitale flitspalen in 2007. Dat zegt landelijk verkeersofficier Vrijze in het AD. Deze digitale palen staan altijd aan en controleren dus alle voorbijkomende auto's terwijl de oude palen met een filmrolletje maar een kwart van de tijd werken. Op dit moment is nog maar een klein deel van alle flitspalen digitaal maar de komende jaren zullen er steeds meer bij komen. Het weer, het is wisselend bewolkt met in het oosten kans op een bui, het is 14 graden aan de kust tot 17 in het oosten. Morgen ook buien en iets frisser, de dagen daarna blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolanda van der Velden van de ANBB. In de Randstad staat er file op de A7 Zaandam richting Hoorn, tussen knopend Zaandam en, en Zaandijk 2 kilometer. Na een aanrijding met meerdere auto's en een motorrijder zijn daar twee rijschokken dicht. Geeft ook vertraging richting Zaandam. Daar staat voor knopend Zaandam 2 kilometer. Op de A16 Breda Rotterdam voor knopend Terbrechtseplein 2 kilometer. Heeft te maken met de afsluiting van de A20 hoek van Holland Gouda. Die is in beide richtingen dit weekend dicht tussen de knopende Kleinpolderplein en, Klein en Terbrechtseplein. Verkeer kan omrijden via de Zuid via de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 30 in Zandvoort niet wat je hoort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 jaren 50, het eerste blokje van uh, ongeveer 20 minuutjes. Weinig informatie kunnen vinden over de artiesten. En soms de jaartallen zijn af en toe moeilijk te vinden. Maar ik heb voor u uitgekozen, Butterflies met Willem Wordt een wakker, opname uit 19 Was de bange stem van de vrouw van onze linkerhuur? Toen Willem wordt wakker, toe Willem wordt wakker. Wat is dat voor een vreemd geluid? Willem, kom je bed nog uit? Horst om alleen te gaan, ik ben zo vreselijk bang. Toe Willem wordt wakker. Stukken in nee, nee, nee, de grond. en wil de eerste keer dat hij vooral moet wezen hier in verkeer na twintig lessen, ho, oh maar vergeet hij dat alweer, want heusje wordt niet zomaar hier in verkeer. Hendels knoppen, rijden, stoppen, zegt de je. tegen een fietsie hal politie, vriendje ik bekeur je, wat helpen dan je klachten, al was het de eerste keer, je was slechts in gedachten, hier in verkeer. Hand zie, maar dan zegt hij, meneer, ik geef je geen garantie, heer in het verkeer. Geen spatje, groom of nikkel, wat gaat dat ding keer? Je voelt je in dat vehikel, heer in het verkeer. Alles weigert als die stijgt, over eien. Als de kruk als maar niet stuk was, hou die beter rijden. Je remmen zijn versleten en je toeter werkt niet meer. Maar toch blijf je verbeten, hier in het verkeer. Je tank daar zit een lek in en je slingert heen en weer. Daar rekt je haast een hek in. Hier in het verkeer, het is haast niet te harden. Wat gaat dat ding te keer? Daar springt een band aan florden. Hier in het verkeer Tegen een winkel Glas in de etalage Twee agenten dat docenten oh wat een ravage Wanneer je bont en blauw ziet, Besef je eens te meer Een mens wordt Heu zo gauw niet Hier in het verkeer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 De dag, haar stem was als een lente lach van alle meisjes die ik zag. Was geen zo lief als zij met haar witnus en een kersenmond. kersenmond, kersenmond. met haar witnus en een kersenmond. en wangen als twee appeltjes rond.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 In ons huisje op de hei, er kwamen op een dag in mei, een paar leuke kleuters bij. Ze hebben alle twee een wipneus en een kersenmond. kersenmond, een kersenmond. Ze hebben een wipneus en een kersenmond, en wangen als twee appeltjes rond. Ja zijn heen gegaan en onze liefde bleef bestaan. Op ons bankje in de laan kijk ik nog even graag naar haar Wipnus en een kersemond. Kersemond, kersemond. Naar haar Wipnus en een kersemond. En wangen als twee appeltjes zo rond. Wangen als twee appeltjes zo rond. Wangen als twee appeltjes zo rond. De Butterflies. In 1958 met Willem Wordt Wakker. En de Butterflies was een Amersfoort's duo bestaande uit de broers Luc en Godert van Koljong. En ze waren vooral bekend met de hits Dixieland. en natuurlijk de plaat die we zojuist gedraaid hebben: Willem Wordt Wakker. En ze braken door in 1956. En achteraan moet u nog een mooie plaat. Ja, voor mij persoonlijk een hele onbekende plaat. Maar ik kon in eerste instantie weinig vinden over de man. En misschien heeft hij me op zien treden ergens in het land, vroeger later of onlangs. Het is uh, ja, clown. Het was in die tijd een clown en uh, maar ja, hij speelde dan op zijn, uh, ja, op zijn zoals hij dat noemt, uh, zijn uh, Toedrix. En aan de plaats van Toby Rix hoorde u Fred Starwood's met het orkest zonder naam. Voor 2004 was een Nederlandse programmamaker en zanger. Voor de Tweede Wereldoorlog trad hij in dienst van de katholieke radioomroep, de Karo. Hij bekleedde vele functies, maar is vooral bekend geworden als presentator van het voetbal- en Toto-uitslagenprogramma. Of de programma's waar voetbal en Toto-slagen werden gedaan. Hij is beroemd om zijn manier van uitspreken van de uitslag 0-0 en hij dankt eraan de bijnaam Mr. 0-0. Behalve radioomroepen was Fritz van Tuurhout ook nog zanger in diverse jazzorkesten... Op Een jonge blonde Franse aan haar linkerhand zat Ma, aan haar rechterkant Papa tegenover haar een tante en daarnaast haar gouvernante. Dus dat kind werd goed bewaakt en door niemand aangeraakt. Toen de koets bleef staan, keek ik er eens aan en ik was voldaan. Want ze lachte. haar papa zei iets, maar hij merkte niets En ik fluisterde toen iets In die kleine diligence zag ik voor het eerst hortansen Dat is nu je grootmama, jongen doe me dat eens na Een keer vertelt wat hij vroeger heeft ervaren. Het is een sprookje vol van romantiek, uit die goeie ouderwetse jaren. Want in die tijd moest je ergens zijn. Er was geen auto en geen trein. Dan had je alleen nog maar een kans met de schuit of die diligence. Aan haar linkerhand zat Maan, aan haar rechterkant Papa. Gegenover haar een tante en daarnaast haar gouvernante. Dus dat kind werd goed bewaakt en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 In die kleine diligence zag hij voor het eerst hard dansen. Dat is nu je groot mama. Dit Hij zingt het bij iedere halte Of er nu plaats is of niet Kom erin Zet je hoed op Kom erin Zet je stoel maar bij Doe maar net Of je thuis bent Vooruit zet je zon Op zee Laat belde een vriendelijk heertje, zoals je er zelden in ziet, ik zei hem kom binnen maar dat die. De deur waarde was, wist ik niet. Kom erin, zet je wel. Ik ging van de zomer uit vissen Was daar tussen het riet Een snoekzaks, zijn koppel van water En zong gemeen dit lied Kom erin, zet je hoed Kom erin, zet je stoel maar bij Doe maar net of je thuis bent Vooruit zet je zon op zee Muurman gaat iedere vikaten en maakt het dan tamelijk laat Zijn vrouw wacht hem op bij de voordeur en slaat met een pook in de maat Kom erin, zet je hoed op, kom erin, zet je stoel maar mee Doe maar net of je thuis bent, vooruit zet je zo op zee Marketingstars. Markkuttenstars moet ik zeggen, met O. roosje. En daarvoor hoorde u muziek van Max van Praag in de kleine Dilange. En Max van Praag kennen we natuurlijk allemaal, geboren in Amsterdam. Op 24 juni 1913 en overleden in Hilversum op 10 juni 1991 was een Nederlandse zanger... die vooral in de jaren 50 van de 20 e eeuw een aantal successen boekte. En tijdens de Tweede Wereldoorlog moest Praag onderduiken als gevolg van zijn Joodse afkomst. is van Nederland. En in 1974 opende zij het winkelcentrum Hoogkaterijn. En dat was ook een succesvolste winkel. Echter in de jaren 80 kwam de CD'en op Mars en de vernieuwing werd niet gevolgd door de financiële adviseurs. En Max en Sari moesten noodgevoel hun winkels sluiten. En in 1991 overleed hij aan de gevolgen van de ziekte van Parkinson. En uh, als u denkt van, van Praag, die naam ken ik. De broer van Max is ja van de pingpongbal. Ping en Pong, twee rare Chinezen, wilden heel sportief eens wezen. Pong, zei Ping, wil pingpong spelen. Ping, zei Pong, wil niet verhelen. Ik heb het wel eens geprobeerd, maar slaan steeds de bal verkeeld. Pong, zei Ping, doe. Je best, dan leer ik je wel de list. Ping en Pong spelen ping-pong, pang zegt de ping-pong-bal. Ping en Pong spelen ping-pong, ik weet niet wie het winnen zal. Pong denkt dat hij het al kan, hij zegt ping-pong, lekker man. Ping en Pong spelen ping-pong, pang zegt de ping-pong-bal. Chinezen speelden pingpong zonder vrezen. Pongstong hing van t vele lopen. Ping lachte met zijn mond wijd open. Plots had Pong een reuze knal. Ping zei Pong, waar is de bal? Pong zei Ping, ben haasgestik. Ik heb een bal ingesleed.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 Oh, Hij zegt ping pong, lekker man. Ping en pong spelen ping pong. Bang, zegt de ping pong bang. Waard. Bank zegt de ping pong bal. Waard. Bang zegt de ping pong bal. Bang.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 in een grote regentom. daar over de heuvels en door het grote bos de lange stoep de bergen in van het circus Bos. en we praten en we zingen en we lachen allemaal want daar achter de hoge bergen ligt het land. van en Ik loop met een kater voorop, daarachter twee konelen met de trente rond de kop. En dan de bogens snoes aan die lengte blazen. Wanneer je stunt dan sneeuwt doen op de En van de AfD. Ik rijk een meisje mijn koperen hand. Dan komen er twee morgen. Hun in de hand, dan blaast er de paren, ter ere van de schaar, Die trouwt met de vinger, hoe ze houden van elkaar. En onder de purperen hemel, in de bruine zon, speelt nog steeds het harmonieorkest in een grote regenton. Daar trekken over de heuvels en door het grote bos, de lange bergen in van het circus Jeroenbos. En we praten en we zingen en we lachen allemaal, want daar de hoge bergen ligt het laal. We zijn aan de koning van Spanje ontsnapt Die had ons in zijn bed en de provincie was beprakt. We staken alle kerken met branden wijn in brand Het is oud dus het geeft niet en het komt niet in de krant. Het leed is geleden, de horizon schijnt Wanneer de doden dronken zijn en bierlala verdwijnt Dan steken we de lof rond en ook de dikke traag. En eten s'avonds zandgebak op het feestje bij Klaas Vaart. En onder de gouden hemel in de zilveren zon speelt altijd het harmonieorkest in een grote regenton. Daar trekt door de heuvels en door het grote bos de stoep voor goed bergen in van het circusjongbos. En we praten en we zingen en we lachen. <lacht> Het laag van Maas en In het blokje van drie horen je als eerste de wama's met Ping en Pong. Daar achteraan. En 1961 brandend zand van iemand binnen aan Anneke Greulow. En toen die plaat van uh, Boudewijn de Grote 1967 met het land van... is een Nederlandse zanger en kleinkunstenaar... die vooral bekend staat om zijn sociale, rangeerde en poëtische nummers. Veel van zijn liedjes zijn zoals... Weltrusten, president in 1966... Het Land van Maas en Waal, ook in 1966... Verdronken Vlinder, 1966... En Als Rook Om Je Hoofd Is Verdwenen, uit 1968... en Jimmy, Jimmy, uit 1973... en De Avond uit 1996... die hij in samenwerking met... Uh, Lennart Nijkschreef zijn uitgegroeid tot echte klassiekers. En vandaar dat wij voor u I'm Op de gracht, een schade, een gezicht, een geur, een stem, een licht, daarna in de naad. Sindsdien zie ik je vaak, soms ruik ik je jongen. soms zeg ik zacht, pardon, als ik me illusies maak. Soms ben je met een vrouw, een roofdier met zijn buik. Voor elke dag een andere smaak. En haar thuis, dat lijkt lang geef, gek idee. Ze smaakt naar kersen, kersen. sinaasappel, cola. cola, pepermunt, karamel, ananas. ananas. Maar ik zeg er wel bij: verboden vruchten. Verboden vruchten. Verboden vruchten. Voor iedereen behalve. Mij verboden vruchten, verboden vruchten, verboden vruchten, voor iedereen, maar niet voor mij. U begrijpt, ik heb dat meisje meteen aan mijn ouders voorgesteld. Toen mijn vader vroeg, wat is er voorheen, heb ik hem uit de vrij verteld. Ze smaakt naar kersen, sinaasappels, kool. Caramel, ananas, maar ik zeg er wel bij, verwonen brugten, verwonen brugten, verwonen brugten, voor iedereen behalve voor mij, verwonen Er eenmaal niet voor mij. We gingen hand in hand, de hus, samen gauw naar de burgerlijke stad. En op de vraag verloopt u haar eeuwige trouw heb ik gezegd, natuurlijk wat. Ze smaakt naar kersen, sinaasappel, cola, pepermunt, caramel, ananas. Maar ik zeg er wel bij. Iedereen behalve voor mij, we boden vruchten, we boden vruchten, we boden vruchten, voor iedereen maar niet voor mij, voor iedereen maar niet voor mij. Eerst de Tria Dops uit 1965 met Ploem Ploem Jenka. En erachteraan Corrie Brokkers uit 1960 met Milord. En deze plaat scoorde een nummer 1 in de Nederlandse hitlijst met het nummer Milord. En dat was ook in de uitvoering van Edith Piaf, daarom is het bekend geworden... Stond de uitvoering in totaal 16 weken op de eerste plaats. Een record dat nog steeds niet gebroken is in de wekelijkse hitlijsten. De tekst van het lied over een prostituee werd in het toen nog in Nederland, conservatieve Nederland door sommigen als aanstootgevend ervaren. Een jaar later trots op met snip en snap op de... Full of september 1960 tijdens de campagne Kennedy versus Nixon had Ronnie Tobin gevraagd om senator Samuel Straten van de staat New York voor senator John F. Kennedy te zingen. Tevens vroeg congressman Dean Park Taylor Ronnie voor Nixon te zingen op 30 september 1960. En dus zong hij voor beide. En in 1963 keerde hij terug in Nederland en Alleen maar ja, een eigen platenlepel. Bekende artiesten die hij groot heeft gebracht. Ronnie Tober, geboren in op 21 april 1945. En we gaan door... Vriendschap, liefde, broederschap Het zijn geen loze kreten We leven echt niet voor de grap Dat mag je nooit vergeten Nee, we binnen op de wereld om elkaar Om elkaar, om elkaar, om elkaar Te helpen niet waar We op de wereld om elkaar Om elkaar, om elkaar, Te helpen niet Help de Spanjaard en de Turk Die tussen ons verblijven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 Te probeer hem dan met wat minder kijken. We winnen op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar. Te helpen niet waar. We ja! winnen op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar te helpen niet waar. In de plaats van hart en eigen. Vrijheid, vrede, menselijkheid en een beetje warmte. Schietweens vloer de dagen raad die ons het licht gaat brengen. De zon die aanst ons alle kwaad op aarde zal verzingen. Want yeah! We zijn op de wereld op elkaar, op elkaar, op elkaar, op elkaar. Kel ben je waar. Ja, yeah! we zijn op de wereld. erg vrolijk van woord. Het was uh, Leen Jongewaard, onder andere samen met Adèle Bloemendaal. En we zijn toch op de wereld. Om elkaar, om elkaar. En als we naar de klok kijken, dan zien we dat we alweer druk op weg zijn naar uh, het tijd zijn, het nieuws van 12 uur. De tijd vliegt voorbij, het was me weer een waar genoegen. Dit reisje terug in de tijd. Uiteraard als u denkt van ik wil het programma nog een keer horen, of ik vond het gewoon leuk, aan zaterdag herhaal ik dit programma nog een keertje. Meteen om met Mooie muziek van En jij bent de allerbeste. Ik wens u nog een hele fijne, fijne dinsdag. Geniet nog eventjes tot al twaalf uur van de mooie muziek. Hier is Heintje het 1967 met Mama. Graag tot een andere keer. Graag. Tot ziens.